Te wachten op evacuatie per helikopter. De Franse bedevaartsplaats Lourdes is weer toegankelijk voor publiek. De politie evacueerde vanmiddag 30.000 gelovigen na een bommelding. Een onbekende had de politie gebeld met de mededeling... ...dat er om drie uur vier bommen zouden ontploffen. De bommen zijn niet gevonden. De politie heeft een 41-jarige man uit Zevenum aangehouden... ...die door zijn dorp reed met een Uzi pistoolmitrieur ...met enkele volle magazijnhouders... In de auto van de Limburger lag ook een geweer... en bij de man thuis werden munitie, stroomstootwapens, messen en hennep gevonden. De politie hield hem aan na een achtervolging. De man uit Zevenum was onder invloed van drugs. Wat hij van plan was met de vuurwapens is niet duidelijk. In de Eredivisie zijn na de eerste twee speelrondes... alleen nog PSV en NEC zonder puntenverlies. NEC won vanmiddag de uitwedstrijd tegen Willem II met 5-3... En PSV versloeg de Graafschap gisteren met 6-0. Feyenoord verloor vanmiddag de Rotterdamse Derby tegen Excelsior met 3-2. Excelsior won op Woudenstein door een doelpunt in de laatste seconde van de blessuretijd. De andere uitslagen van vanmiddag, Utrecht-Nak 3-1 en Ado-Roda 1-3. Het weer zwaar bewolkt en vanuit het Zuidoosten regen. Vanavond en vannacht plaatselijk veel regen. Morgen bewolkt en buien. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon. Zee. Zee Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu in Zandvoortse Zaken.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 And sleeping when we're in this city that tries to stay awake. They fall. No agonizing, painful hardships left to conquer. No traumatizing childhood to recall. Come turn off your radio and let's go dancing. There's far too much to see to stay inside.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 En de toeristen die in mijn winkel zijn geweest... zijn super enthousiast. Ja. En dat wil ik graag bereiken. Met uh, en door elkaar. Hm. Nou, kijk aan. <laughs> en uh, je bent zelf niet echt een Zandvoorter. Hoe nee. lang ben je eigenlijk al woonachtig in Zandvoort? Ik woon nu ongeveer twaalf jaar in Zandvoort. Hm. En, uh, ik ben hier terechtgekomen door uh, uh, de moeder van mijn dochter. En eigenlijk het eerste moment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 m'a ton amant.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 Ban Ki-moon vroeg buitenlandse donoren haast te maken met de noodhulp... omdat er al mensen sterven van de honger. Een regionale politicus in het bergachtige noorden van Pakistan... meldt dat daar vandaag kinderen zijn gestorven van de honger. Ze wonen in moeilijk toegankelijk gebied... waar bruggen en wegen zijn weggespoeld door het hoge water. Ook zijn er al mensen omgekomen door cholera. In de overstroomde gebieden zitten veel mensen al dagen te wachten... op evacuatie per helikopter.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 De politie heeft een 41-jarige automobilist uit Zevenum aangehouden... die door zijn dorp reed met een oezie pistoolmitrieur met enkele volle magazijnhouders. In de auto van de Limburger lag ook een geweer... en bij de man thuis werden munitie, stroomstootwapens, messen en hennep gevonden. De politie kon hem na een achtervolging aanhouden. De man uit Zevenum was onder invloed van drugs. Wat hij met de vuurwapens van plan was, is niet duidelijk. De Nederlandse estafettezwemmers hebben op de slotdag van het EK in Boedapest brons veroverd op de 4 x 100 meter wisselslag. Nick Driebergen, Lennart Stekelenburg, Juri Verlinde en Sebastian Verschuren hebben ook het Nederlandse record verbeterd. Frankrijk pakte de Europese titel en Rusland werd tweede. Zwemster Hinkelien Schreuder won op het EK Zilver op de 50 meter vrije slag. Het goud ging naar Zweden. Het weer, het is zwaar bewolkt. Vanavond en vannacht plaatselijk veel regen. Morgen bewolkt en buien.